Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Nelson Mandela wordt vandaag groots herdacht in Johannesburg. Om tien uur Nederlandse tijd begint de herdenkingsbijeenkomst. Waar staatshoofden, regeringsleiders en supersterren bij zullen zijn, maar ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aanwezig. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Tuitje Hoeren. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen. In het uitje horen had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. Een onderzoek van het OM leidde tot onrust bij huisartsen en patiënten. De oproerpolitie in Kiev zal niet met geweld een einde maken aan de demonstraties tegen de regering. Dat heeft een onderminister gezegd. Vandaag moeten de anti-regeringsbetogers hun protesten bij het regeringscentrum staken. Ze zijn boos dat Oekraïne toenadering heeft gezocht met Rusland... in plaats van nauwere samenwerking met Europa. De Partij van de Arbeid komt met een commissie Integriteit, zei voorzitter Spekman en Pauw en Witteman. De commissie kan de partij gevraagd en ongevraagd advies geven... Ook heeft de partij de erecode aangescherpt en moeten politieke vertegenwoordigers van de PvdA die tekenen voor ze aan de slag gaan. De VVD stelde eerder al zo'n commissie in na verschillende affaires. De Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als barones in de film The Sound of Music uit 1965. Ze was in de film de verloofde van kapitein von Trapp.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 ANWB verkeersinformatie met een dagelijkse file op de A7... hoornzaandam bij Alfred Weidewormer. Twee kilometer, en drie kilometer op de A73 Nijmegen richting Maastbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden zijn twee rijstroken dicht ook. En dat komt door een uh, vrachtwagenongeluk. En de N7, Duitse grens richting Groningen. Door uitgelopen werkzaamheden is die nog steeds dicht... tussen Westerbroek en Knoop het Euven gunnen Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is dinsdag 10 december. Goedemorgen. Zuid-Afrika maakt zich op voor de herdenkingsdienst van Nelson Mandela. Correspondent Ellis van Gelder volgt de voorbereiding in Johannesburg. Bellen met Nederlanders die ook richting stadion gaan. En zuid afrika kennen Esther Bootsma is hier om over het land en Mandela te praten. Dan het protest in Oekraïne. Dat gaat door. Maar de politie lijkt wat harder op te gaan treden. Ja, voor heeft zo het laatste nieuws. Wordt meer over de spanningen en het militair ingrijpen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We spreken de huisartsen over hun handelen bij stervensbeleid... Begeleiding. Veiligheidsdiensten kijken ook mee bij online gamen. En Mark-Robin Visser is vanochtend in de klas. Pas je er eigenlijk nog wel bij, Mark-Robin? <laughs> nou ja, ik hoop het. Ja, gemiddeld zitten er 23,3 leerlingen in een basisschoolklas. Nou, daar hebben de mensen van het burgerinitiatief Stop Overvolle Klassen geen bezwaar tegen. Zij strijden vandaag tegen de plofklas. Muziek hebben we ook vanochtend in het radio in -journal. Om te beginnen van Robbie Williams... No her rainbows and a bonus She was educated, but could not count to ten Now she got lots of different horses By lots of different men Over u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uur. De Partij van de Arbeid komt, net als de VVD eerder, met een integriteitscommissie. De commissie adviseert wat er moet gebeuren als leden of bestuurders de interne regels overtreden. Ook de erecode wordt aangescherpt en zijn PvdA's verplicht de code te tekenen... voordat ze aan hun functie beginnen, zei de Partij van de Arbeid-voorzitter Hans Spekman... gisteravond bij Pauw en Witteman.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 Nou, het verbod komt na een paar fikse uitgeleiders van PvdA's. In Amersfoort bijvoorbeeld moest de hele PvdA-top... ondanks aftreden na diefstal van geld van de partijstichting door een van de leden. Kwam burgemeester Rewinkel van Groningen in opspraak over een wachtgeldregeling... en moest vorig jaar toenmalig staatssecretaris Verdaas aftreden... vanwege zijn declaratiegedrag als provinciebestuurder. Er bleek onlangs een Utrechts gemeenteraadslid... tienduizenden euro's van de dakloze krant in eigen zak te hebben gestoken. 40.000 euro pakken ja. van mensen die ja. niks hebben. Helemaal Dankjewel. niks, Bert. Tom. Tom. Helemaal niks hebben ze. Ja. jij pakt het ze nog af ook. Oh. Oh, ja. Bert van der Roest, ja. de socialist, Dankjewel, de mooie roer. Hey, een fijne avond en ik ben hier klaar mee. Vooral dat laatste voorbeeld is volgens Spekman nogal wrang omdat dat zeg maar voor de dakloze krant is. En ik heb me als wethouder altijd erg ingezet in Utrecht voor de uh, dak- en thuislozen. Dus dat vond ik gewoon buitengewoon pijnlijk. Van aan was duidelijk uh, dat Bert in, in geen enkele situatie... volksvertegenwoordiger genoeg van de Partij van Arbeid kon zijn of kon blijven. President Obama richt zich tot de inwoners en de regering... van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het land dat sinds dit voorjaar wordt geteisterd door geweld. Bebala alakoy. Dit is President Barack Obama. En vandaag wil ik Geweld en de strijd tussen christelijke en islamitische milities is sinds de staatsgreep ernstig opgeleid. Obama roept in zijn boodschap de tijdelijke regering op de vrede in het land te herstellen. Respected leiders in your communities, Muslim and Christian, are calling for calm and peace. I call on the transitional government to join these voices and to arrest those who are committing crimes. Tegen de inwoners zegt Obama dat zij zelf de macht hebben om een andere richting te kiezen. Republic, have the power to a path. Verder sprak Obama zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen in hun pogingen de rust in het land te herstellen ice apocalypse, zo noemen de Amerikanen het inmiddels. wordt van oost tot west, geteisterd door ijzige winterstormen. Tenminste twaalf mensen zijn al om het leven gekomen. Dit is de Weervrouw van CBS. So talking about North Carolina, the Virginians, Maryland, D.C. and up into parts of Pennsylvania as well. Where we could see ice accumulations through late Sunday night of a quarter to a half an inch. Wegen zijn onbegaanbaar, openbaar vervoer ligt plat en vluchten worden geannuleerd. Er zijn ook veel ongelukken. Op een aantal plaatsen is de stroom uitgevallen... en zijn er door de winterse omstandigheden veel schade gevallen. Laagste temperatuur werd gemeten in de staat Montana. Het werd daar 41 graden onder nul. Om tien uur Nederlandse tijd begint de herdenking van Nelson Mandela in Johannesburg. Het Soccer City Stadium vlakbij de wijk Soweto verzamelen zich 95.000 mensen. Vreest de verwachting meer dan 70 staatshoofden, regeringsleiders zullen in het stadion zijn. Mandela's kleindochter Nandi vindt dat haar opa een groots afscheid verdient. Alleen betaalt de familie daar zelf wel een prijs voor. We haven't had, you know, our chance to grieve because we've we've had lots of people around and we've been working. You know, to make sure that my grandfather gets the beautiful send-off that he really deserves. Ja, ze hebben zelf nog nauwelijks kunnen rouwen... omdat ze hard werken aan het afscheid. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en minister Timmermans erbij. De herdenking is vanaf 10 uur Nederlandse tijd te volgen bij de NOS. Uiteraard op deze zender eh, en ook op televisie op Nederland 1... en via eh, digitale kanaal Journaal24 en natuurlijk op internet nos.nl. .no. Komende zondag wordt Mandela begraven in Kounou... in de provincie Oostkaap, waar hij opgroeide. Ook in de ochtendkranten veel aandacht voor Mandela... en het officiële afscheid. NAC Next bijvoorbeeld, de hele voorpagina. De man, zie zijn de man, zijn afscheid, het merk, zien we. In, gemonteerd in het grote scorebord in het stadion. Op de achtergrond de lege, nu nog lege oranje stoeltjes. Er is een stadion nodig voor Mandela's afscheid... Obama, Clinton, Bono, iedereen wil daarbij zijn. Dus NRC Next. En trouw opent ook met de herdenking van vandaag. We zien twee werklieden in blauw overal. En helmen werken nog aan voetbalstadion brengt in gereedheid voor die herdenkingsceremonie. Met op de achtergrond een beeld van Mandela. Ruzie maken de wereldleiders even verenigd bij herdenking. Dat is de insteek van trouw. Mandela's vriendschap met omstreden staatshoofden... was uiteindelijk voor iedereen acceptabel. De Telegraaf opent met de auto. Auto in vizier voor tekort pensioenen. Automobilist moet bloeden voor de pensioenpijn van het kabinet, schrijft de krant. In Den Haag circuleren plannen om de aanschafbelasting voor nieuwe auto's, de beruchte BPM, te verhogen. Om zo te helpen het financiële gat te dichten. En op de voorpagina van het FD het positieve nieuws van gisteren. Herstel gloort voor economie van Nederland. De Nederlandse economie zit op een omslagpunt van krimp naar herstel. Dat zegt de directeur Job Swank van de Nederlandse Bank... over de verwachtingen voor de komende twee jaar. En positief is volgens Swank dat de groei van de economie... niet langer uitsluitend van de export afhankelijk is. Volkskrant opent met het verhaal waar wij ook straks uitgebreid over praten. Huisartsen erkennen dat ze aan het sterfbed soms de regels negeren. Eén op de tien huisartsen dient bij palliatieve sedatie wel eens een te hoge dosis morfine... of dormicum toe... om zo het levenseinde van de patiënt te bespoedigen. Voor het eerst naar de affaire Tuitje Horn geven huisartsen in zulke grote aantallen toe... dat ze tijdens palliatieve sedatie soms de regels bewust overtreden. Hoort u zo meer over. Dan tot slot nog eventjes naar het AD. Daar op pagina 2 en 3 aandacht voor uh, het sportjongetje Tan... een Tan... verslaat oude rotte, pauw en witte man. Avond na avond... Succes en groeiende kijkcijfers jarenlang verzekerd voor Pauw en Witteman. Nu is het anders. Sinds Humberto Ton in augustus met zijn talkshow begon, zijn ze gemiddeld zo'n 200.000 euh, kijkers kwijt, moet ik zeggen. Um, en ze reageren erop. We zijn niet slechter of saaier geworden. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, wakker worden. Met het NOS Radio 1 Journaal. Die for you, van Hordy. Gaan we naar zaandam Daar is Mark-Robin Visser vanochtend. Hij gaat ontdekken of een kleinere klas... anders klinkt dan een vollere, grotere klas. Mark-Robin, goedemorgen. Ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ja, ja, god, nou, we kunnen ons er natuurlijk wel iets bij voorstellen. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd natuurlijk, hè. Ik zat hey, nog lawaai. even over dat woord na te denken trouwens. Ja, veel wij natuurlijk. En ook uh, beslagen ramen en uh, de geur van chocolademelk. Dus nu ik hier zo over zo'n schoolplein rondloop, komt het toch allemaal weer boven. Ik heb dat toch ook wel fijne herinneringen. Volgens mij dat ik zelf ook wel in een grote klas vroeger. Ik ben wel een grote klasjongetje. Of ik een plof klasjongetje ben, weet ik niet. Dat plof vind ik wel leuk trouwens. Je hebt natuurlijk plofkraak en... De plofkip van uh, Wakkerdier en uh, de mensen van uh, Stop de hebben nu <laughs> de plofklas uitgevonden. Dat zijn dus klassen volgens hun in hun terminologie met meer dan 28 kinderen gemiddeld. Op de basisschool in Nederland zitten er 23,3 kinderen in een klas. Dat is ietsje meer dan een aantal jaren geleden. Niet heel erg dramatisch, maar er zijn volgens de actievoerders... die 47.000 handtekeningen hebben ingezameld. Volgens die actievoerders zijn er ernstige uitschieters... klassen van 30, 35 leerlingen. En dat kan niet, zeggen ze. Dat is niet goed voor de kinderen. Dat is ook niet goed voor de gezondheid van de docent... die ervoor moet staan, die dat allemaal onder controle moet houden. En daar moet paal en perk aan worden gesteld. Nu is er één probleem. We hebben daar gisteravond nog eens eventjes ingedoken. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat een grotere klas minder goed is dan een kleinere klas. Kijk maar naar mij. Ik ben toch ook redelijk goed terechtgekomen. Ik mag u iedere ochtend toespreken. En volgens mij heb ik toch jarenlang in een Plofklas, of misschien in ieder geval een te gro grote klas gezeten. Nou, uh, u begrijpt het natuurlijk wel. Ik sta hier voor een uh, lege basis, of een, een nog lege en donkere uh, basisschool. Ik zie wel door de ramen ergens een zelfgeknutselde kerstboom staan. De mensen komen hier natuurlijk pas uh, na achter. Maar ik heb wel straks een afspraak met de directeur. En dan kan ik haar meteen even vragen waarom de website van de basisschool in het veld in Zaandam het hier nog niet doet. Want die wilde ik graag even op mijn weblog linken. Maar dat kan niet. Nou. Kortom, ik heb hier nog wel wat, uh, wat zaken te doen. En er is mij dus verteld dat er hier in Zaandam... wel wat van die plofachtige klassen zijn. En dan vraag ik me ook af, hoe zien die kinderen er dan uit eigenlijk? <tot> Dat zo'n plofklast is. Heel duur ja, toch niet. Heel ik ga toch even door. Anders ja. oh, past het er allemaal niet. Ja, precies. In. Witjes, denk ik dan zo, hè? Ja, met rode randen onder de ogen. No. Nou, we gaan het allemaal ontdekken. En als mensen er nog gedachten over hebben, graag kom naar mijn website. En ook leuke variaties met plof. Eh, woorden met plof. Daar ben ik ook heel erg voor. Dat, uh, Heel benieuwd. Kunt u ook twitteren. Op. Ja, kunt u twitteren en uh, naar nos.nl. Het blog uh, daarvan, uh, Mark Roppie Visser, heeft wat werk te doen in Zaandam. Trouwens, we spreken de staatssecretaris van Onderwijs er ook nog over vanochtend. Tien minuten voor, half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De protestantse kerk Nederland wil meer mensen naar de kerk lokken met kerst. Proberen ze door middel van een televisiecommercial. De hoofdrol daarin is weggelegd. Voor CDA-leider Siebrand van haarsma Buma. U hoorde daar gisterochtend al wat over bij ons. Verslaggever Roepa, keek mee op de set. De ramen van Rooseveltlaan 173 zijn geblindeerd met zwarte doeken. Want hier binnen heerst de ouderwetse gezelligheid van Kerst. Wat we nu op die monitor zien, dat, dat spetten. Ik mag niet te fluisteren. Wat wij hier op het beeldscherm zien, dat wordt nu opgenomen. En we zien Sibrand Buma ja. aan tafel schuiven. vanuit een gek gevulde kerstdis. Ja, het ziet er heel feestelijk uit. Dus ze we staan weer op. Het lijkt niet zo'n ingewikkelde scène, maar toch moet het vaak paar keer over. Ja, het moet er natuurlijk heel sfeervol uitzien. Ja. En uh, zo vaak zendt de Protestantse kerk in Nederland geen commercial uit. Dus nee, we gaan maar. natuurlijk voor de beste kwaliteit. Nou, is Sibrand Buma blij met zijn uh, acteerdebuut? Ja, volgens mij wel. Hij vindt het erg leuk om mee te doen. Hij is een lid van onze kerk. En uh, hij draagt graag bij aan de boodschap die we met deze commercie willen uitstralen. Het is een jongensdroom die uitkomt, acteur worden... Om nou te zeggen dat dat mijn jongensdroom was, dat is het niet. Maar het is wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Als u mij nou verleidt om met u naar de kerk te gaan ja. met kerst... waar kom ik dan terecht, samen met u? Vermoedelijk bij een kerk van de PKN, de protestantse kerk in Nederland. Dat is waar ik lid van ben, dus daar ga ik dan ook meestal naartoe. En waarom zou ik dan met u mee moeten? Dat moet echt helemaal je eigen afweging zijn. Je moet zelf het leuk vinden, het belangrijk vinden om naar de kerk te gaan. Waarom vindt u het belangrijk? Laat ik de vraag zo stellen. Kerst is de geboorte van Christus... Maar het is ook een verhaal van een hoop op een betere wereld. Ik, heel veel mensen hebben daar het gevoel van vrede op aarde bij. Dat is natuurlijk heel vaak in de werkelijkheid heel ver weg. Maar één dag in het jaar daarbij stilstaan. en niet alleen in de zin van leuk eten, maar dat ook met elkaar beleven. vind ik heel waardevol. Oké, okay, uh, super bedankt. Het staat erop. Graag okay. okay. gedaan. Ja, dan gaan we even in de uh, richting kerk. Is er nog een mogelijkheid de scène heeft zich verplaatst naar het idyllische witte kerkje van Schellingwoude, aan de overkant van het ei. En alles wordt uit de kast getrokken om hier het ultieme kerstdecor van te maken. Kerstbomen, lampjes, vuurpotten en natuurlijk de kerkgangers. Uh, Henk-Jan gaat daar naar buiten. Ja, maar samen met toch, iemand. Ik vind wel... Waar moet ik? Jongens, help me even. hebben ja, wat leuke, We hebben een scène, de fietsscène... Max Apotowski, de regisseur, vertelt u eens. Hoe gaat het shot er hieruit zien? Een hele uh, grote kraan. En uh, op de kop van die kraan komt de camera. En die zwengt dan straks uh, uh, heel langzaam omhoog. Terwijl hiervoor allemaal mensen staan die langzaam richting de kerk lopen. En de camera zwengt dan omhoog. En ondertussen uh, zingt uh, Sharon Kips uh, het nummer Komt Alle Tezamen. Komt tezamen. En het begint te sneeuwen. En het begint natuurlijk aan het einde van het shot, zoals dat hoort, uh, te sneeuwen. Arjan Plezier, u bent de voormal van de protestantse kerk in Nederland. Zo'n televisiespotje is een beetje wezensvreemd voor uw kerk. Is het een soort paardenmiddel? Nee hoor, ik denk dat je gewoon vrijmoedig uh, vertelt wat er te beleven valt in de kerk. U heeft dat nog nooit gedaan op deze manier? Nee, maar ik denk dat het goed is om te midden van al het aanbod rond kerst... Hè, daar, staan we, daar staat de wereld bol van dat te midden daarvan ook een keer het geluid van de kerk klinkt. En het zou natuurlijk prachtig zijn dat mensen denken... ja, maar dat, dit is echt een uniek verhaal. Dit wordt met kerst verteld en dat verhaal gaat door. Daar wil ik bij zijn. Ja. Sportje zal 125 keer te zien zijn op de publieke en commerciële zenders. Dus u gaat het wel zien, denk ik. We zijn vanochtend uitgebreid bij de herdenking van Mandela... in Soweto, in Johannesburg. Zo dadelijk al de eerste geluiden daar vandaan.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 God that I once loved Was the same that sent me Into your arms Oh And pestilence is won When you are lost and I Am gone And no hope, no hope Will overcome Voor de ontstaans horen u met Winterwinds. Het NLS Radio 1-journaal Sport. PSV heeft opnieuw haar steun uitgesproken voor trainer Filip Koku. Algemeen directeur Tini Sanders sprak twee dagen na de beschamende nederlaag... tegen Vitesse zijn vertrouwen opnieuw uit in de coach... en gaf aan dat er geen aanleiding is om de koers te wijzigen. Mogelijk moet er in de winterstop wel een kleine aanpassing komen. Nou, iedereen ziet dat uh, die koers inhield dat er sterk op jonge spelers ingezet werd... En dat er een, een aantal pijlers bij waren die de ervaring meebrachten... om het toch in een goede balans te krijgen. En die pijlers waren Park, Wijnaldum en Schaars. En op dit moment zijn ze eigenlijk alle drie geblesseerd. Uh, dat zijn dingen die je van tevoren niet weet. Uh, en bij in ieder geval zeker niet. Hè? Uh, dus dat zijn dingen waar je nu, zeker in zijn winterstop... goed over na moet denken van waar komt nu de nieuwe balans in het team te liggen. Afgelopen nou, zaterdag viel de middenvelder Stijn Schaars geblesseerd uit... Schaars van PSV. En Marie Scan wezen uit dat de middenvelder een haarscheurtje heeft in het kuitbeen. En zeker zes weken uitgeschakeld is. De blessure was het gevolg van een wat onbesuisde actie van Mike Havenaar van Vitesse. En die zal weer nader worden bestudeerd door de openbaar aanklager van de KNVB. Een donderdag kan PSV revanche nemen op zichzelf. In de Europa League is Tjano Moritz de tegenstander. En de inzet een plek in de knock-outfase. Volgens Sanders komt deze wedstrijd niet echt gelegen. Als je puur kijkt naar het belang van een jong team... zou je eigenlijk moeten zeggen, je moet een jaar geen Europa spelen. Je moet ze de kans geven, en ook Philip de kans geven... om een week te trainen en op te bouwen en in rust dingen te doen. En wat we zagen bijvoorbeeld voor aanvang van de competitie... toen Philip wel die tijd had om met die ploeg wat te doen... en minder geblesseerden, Daar zag je dingen die je nu niet meer ziet... omdat ze iedere keer weer op reis moeten, een dag rust moeten, weg moeten, et cetera. Blijven bij het voetbal. Voor het eerst in het Nederlandse vrouwenvoetbal... maakt een speelster de overstap naar het buitenland eh, voor een transfersom. Gerida Spitze, middenvelder, verhuilt FC Twente voor het Noorse Lillestrøm SK. Spitze had nog een doorlopend contract... maar de Noorse topclub betaalt een afkoopsom naar verluid 25.000 euro... om Spitze per direct te kunnen inlijven. Al eerder vertrokken Nederlandse voetbalsters naar buitenlandse competities... maar in die gevallen was nooit sprake van een transfersom. Spitze debuteerde al op 16-jarige leeftijd in het Nederlandse elftal en heeft 70 interlands op haar naam. En de tweede verkooptermijn van WK-kaartjes heeft laten zien dat de belangstelling voor het evenement na de loting flink is gegroeid. In 24 uur tijd werden ruim 1 miljoen tickets besteld. Voor de meeste wedstrijden kunnen de liefhebbers zich nog twee maanden lang inschrijven, wordt openingsduel en de finale sluit de termijn al op 30 januari. En daarna worden er ruim 300 sta 3, miljoen, excuse, 3 miljoen stadionplaatsen door loting toegewezen. In het FNB-stadion in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg... zien wij op de beelden die nu al zichtbaar zijn... dat de eerste mensen binnenstromen in dat stadion. Prachtig stadion, groot, met oranje stoeltjes... voor de herdenkingsbijeenkomst voor Mandela. Er wordt gedanst en er klinken fufuzela's. Dit is Radio 1. Half zeven, nu is het, het NOS-journaal Dorald Meegens. Goedemorgen. Ja, over die herdenking, Nelson Mandela, wordt groots herdacht in Johannesburg vandaag. Tien uur Nederlandse tijd begint die bijeenkomst... waar staatshoofden, regeringsleiders en supersterren bij zullen zijn. Maar ook gewone Zuid-Afrikanen. En namens Nederland zijn koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken erbij. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden... bij stervensbegeleiding door de zaak Hoorn. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen. In Hoorn had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. De oproepolitie in Kiev zal niet met geweld een einde maken aan de demonstraties tegen de regering. Dat heeft een onderminister voor Veiligheid gezegd. Vandaag moeten de betogers hun protesten staken. Ze zijn het er niet mee eens dat de Oekraïne toenadering heeft gezocht met Rusland. En de Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als barones in de film The Sound of Music uit 1965. Zoals in die film de verloofde van kapitein von Trapp. Eleanor Parker was 91 jaar. Het weer van vandaag, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Soms is het nevelig of mistig en in de loop van de dag schijnt ook de zon geregeld. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden en er staat weinig wind uit de zuidelijke richting. Even kijken of er al files staan. John Bakker, goeiemorgen. Goedemorgen. En? Ja, het gebruikelijke beeld bij Amsterdam en bij Rotterdam. Oh, wacht even, de A7 misschien? Ja, de A7 ook. Ja, <laughs> wat dacht je? Of course. Ja, nou, is wel weer vrij lang hoor. Vanochtend alweer op de A7 vanuit Horen naar Zandam, Bij Weidewormer, zes kilometer... Uh, problemen op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar staat dus een molde en Kuikenfile van 2 kilometer. heeft allemaal te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting het zuiden van het land kan dan ook beter omrijden vanaf knooppunt Ewijk via Eindhoven over de A50 en de A2. Alle wegen leiden naar Rome. Nou ja, sommige die leiden tot het middelpunt van Nederland, Utrecht.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 Daardoor is er al een auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op Toyota.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan voor het eerst vanochtend maar eens naar Johannesburg... want de eerste mensen zijn al in dat FNB-stadion aangekomen. Heel veel mensen zijn ook nog onderweg... naar die grote herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Om tien uur vanochtend gaat hij beginnen. Er zijn ook Nederlanders die dat mee willen maken. Een van hen, Mark Buwalda, zakenman... die al 16 jaar in Zuid-Afrika woont. Meneer Buwalda, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u al onderweg? Nou, nee, nog niet. Ik, ik probeer het een klein beetje anders in te delen. Maar ik heb wel een aantal vrienden die er toch al zitten. En dat is ongelooflijk, want het is een volstrekt druilerige dag. Het regent pijpenstelen en men verwacht nog veel meer regen. Heel vreemd voor de tijd van het jaar, want normaal is dit zomer. En uh, hebben wij eigenlijk uh, mooi weer. En dit weer is er al sinds de da avond dat we gehoord hebben dat Mandela overleden is. Een beetje symboliek, maar uh, wellicht uh, zijn er andere... ...dingen aan de hand. En uh, <laughs> ja, het is toch een beetje het gevoel dat, dat we allemaal een klein beetje meehuilen. Ja, de, de hemel helpt mee, zou je kunnen zeggen. Meneer Buwalde, zou ja. we zouden wel een plekje voor u bezet, begrijp ik? Of uw vrienden? Nou nee, dat denk ik niet. Ik uh, denk dat het gewoon uh, first come, first service Oftewel degene die erin zit, zit erin. Ik ga proberen eromheen een klein beetje de, de sfeer te proeven. Er gaan wel heel veel mensen in, hoor. En het is geen, geen normale vakantiedag. Dus uh, men heeft ook niet uh, de, de mensen vrijgegeven... Dus ja, we zullen zien. En er zijn daarnaast nog een aantal andere stadions... die ze ook nog hebben opgezet. Waar mensen er ook nog kunnen uitwijken. Dus uh, we zullen kijken. Ja, u geeft het al aan. Uh, het weer speelt daar ook een rol in. Er wordt natuurlijk geruild om Mandela, getreurd om hem. Maar hoe zou u de stemming van vandaag kunnen beschrijven? Ja, het is natuurlijk... Wij, wij, wij Westerlingen, om het zo maar even te zeggen... zijn natuurlijk gewend dat mensen enorm gaan huilen... en in het zwart gaan lopen. Dat is natuurlijk in Afrika niet zo. Dit is een soort, soort... ja, een soort... soort doorloopt naar het volgende. Hè? Hij, hij kan nu... zijn uh, uh, rust vinden, maar hij is in een betere... plaats van, dan, dan, dan waar hij was. Hij was natuurlijk ook behoorlijk ziek. En ik geloof dat veel mensen hem... die rust en die pijn... Uh, die de, de verlossing van die pijn toch wilden... wel wilde, wilde gunden. Um, ik ben al twee keer naar het huis geweest... van Mandela, waar hij dus... Uh, uh, eigenlijk overleden is. En de sfeer is daar ongelooflijk. Mensen zingen, uh, mensen dansen... Uh, men, ...men is toch op een bepaalde manier vrolijk. We hebben de pijn gevoeld op het moment dat het plaatsvond. Ik bedoel, daar hebben we ook allemaal even een traantje weggepinkt... ...maar het is nu echt wel... Um, ...ja, wat zal ik zeggen... ...typisch Afrikaans, hè? Toch, toch weer dat oppakken... ...dat zweverige, dat, dat zingen, dat, dat, dat, dat dansen. Ja, en daar, daar gaan we gewoon in mee. En dat is, uh, dat is toch iets heel moois. Zal het land, als Mandela straks herdacht en begraven is... komende zondag zal die begraven worden in Kulu... veranderd zijn, denkt u? Nou, kijk, de invloed van Mandela... Uh, op het dagelijkse gebeuren, het politieke gebeuren... was eigenlijk al een beetje uitgespeeld. Kijk, dat hij de juiste koers heeft ingezet... dat hij aangegeven heeft, we moeten samenwerken... Uh, we moeten uh, niet een zwarte overheersing hebben. We moeten niet blanke overheersing hebben. We moeten een volledig uh, rainbow nation opzetten. Dat is wel duidelijk en dat heeft hij goed ingezet. Ja, en het ligt nu aan de politici die er nu zijn om dat voor te zetten. Uh, maar of we nou daadwerkelijk zeggen van... nou ja, uh, volgende week is het over en dan gaan we een, ander, een andere zaak doen. Dan gaan we het anders indelen, dan, dan, dan wordt het anders. Nee, ik denk dat we gewoon rustig doorgaan. We hebben wel problemen met de huidige politiek. Uh, daar zijn uh, zaken als corruptie en dat soort zaken zijn duidelijk aanwezig. Uh, verrijking door, door uh, politici is, is, is ook schering in inslag. Maar om nou te zeggen van er komt een totaal andere wereld. Nee, ik denk, ik denk dat we eigenlijk op een bepaalde manier toch doorgaan. En ik ben erg positief over het land. Ik woon hier al 16 jaar. En uh, ik, geloof, ik geloof in de mensen en ik geloof in de goedheid van wat er kan gebeuren. We hebben nieuwe, nieuwe politici nodig. Mensen die uit een nieuw elan komen. En uh, ja, ik vertrouw er wel op. Goed, meneer Buwelder. Nou, vandaag eerst nog maar stilstaan bij het leven van Mandela en zijn grote verdiensten natuurlijk. Hoe laat bent u bij het stadion ongeveer? Want dan gaan we u nog even bellen. Ja, ik ga toch proberen rond een uur op tien, uh, half elf, misschien elf uur naartoe te gaan. Dat is natuurlijk een hele rare tijd, want dan, dan verwacht men dat uh, al van alles plaatsvindt in het stadion. Uh, nou, ja, Afrika een beetje dan zal het wel uitlopen in die zin dat het dat het later <lacht> wordt allemaal. er ja. En uh, er moeten natuurlijk heel veel mensen naartoe, ook, ook hoogwaardigheidsbekleders uh, van allerlei landen, inclusief uh, Robert Mugabe en, uh, en meneer Boutersen, uh, en natuurlijk onze koning. Dus ik, ik denk dat het allemaal een klein beetje anders gaat lopen dan we, dan, dan we denken. En, uh, maar we zullen zien. Ik, ja, ik, ik, ik... Hou u, ik hou u in de gaten en ik zal het uh, zo even graag. doorgeven. Ja, dan, dan, als we u nog een keer mogen bellen, dan zou dat mooi zijn. We wens u een mooie dag en succes met uw strategie om toch nog binnen te komen daar. Dank u, dank u. Goed, het is acht minuten over half zeven. Uiteraard houden wij u de hele ochtend op de hoogte van wat er rondom het stadion... en in het stadion gaande is. Onze correspondenten zijn al bij het stadion. Dus dat hoort u zo allemaal. Op vijf meter diepte onder het Utrechtse Domplein... is een Romeinse weg uit de derde eeuw gevonden. En het bijzondere van de vondst is dat de weg ook zichtbaar wordt voor bezoekers. Want het is onderdeel van een ondergrondse tentoonstelling... over 2000 jaar geschiedenis van Utrecht. Colette van Nune daalde al af in de archeologische vindplaats... met de initiatiefnemer van de tentoonstelling Paul Baltes. We zitten hier 4,5 meter onder de grond. En we staan op het maaiveld van de Romeinen. Eigenlijk dus waar de Romeinen vroeger liepen, daar staan we nu. U heeft hier een klein stukje van een Romeinse weg gevonden. Die gaan we straks zien. Maar we beginnen eventjes in de recente geschiedenis. Want ja, als je van boven naar beneden kijkt, dan ga je elke keer een, een eeuwtje terug. Hè? Wat zijn die stenen daarboven? Ja, wat we voor ons zien is eigenlijk gewoon 2000 jaar Nederlandse geschiedenis. Die bovenste stenen die we daar zien, dat is de Dom van Adelbold. De kerk die hier in de 11e eeuw stond. En daaronder zeg maar, alle lagen die daar, daarvoor nog zijn gebouwd. We horen een toespraak aan gidsen, die hier straks de mensen rond gaan leiden. We horen ook de klok van de Utrechtse dom, hè? Ja, dat is natuurlijk een prachtige verbinding. Want die, die stenen hier voor ons, dat is dan zeg maar vanaf de 11e eeuw en dan terug. Maar daarnaast, en eigenlijk staan we midden tussen, staan de pilaarfundamenten, gigantische kolossen, die ooit het schip van de, van de, van de Domkerk droegen en nou ja, met de storm van 1674 ingestort. Maar ja, de Domkerk en de Domtoren staan er nog met de klokken. Ja, je voelt hier de geschiedenis. En dat is ook precies wat u wil, hè? als deze tentoonstellingsruimte straks af is. Dat mensen ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Ja, kijk, dit is, een, het is echt een spannend jongensboek. Het is een ontdekkingstocht onder de grond. En je kunt erboven staan en zeggen, kijk eens wat de geschiedenis onder je voeten zit. Maar als je er hier tussen staat, op 4,5 meter diepte, op de plek waar ooit Romeinen liepen... Ja, en waar nu ook nog de restanten van kerken... en van alles er om ons heen zit, ja, daar, dan voel je die geschiedenis echt helemaal om je heen. Het laatste wat hier ontdekt is door Robert Hoeger, de, de archeoloog, is een stukje echte authentieke Romeinse weg. Die gaan we eens even bekijken. Uh, welke kant op? Hier omheen. Ja, hieronder ligt dus de Romeinse weg. Alles wordt heel goed afgedekt, want we willen al het vocht ook bewaren wat in de grond zit zodat uh, de archeologie niet achteruit gaat. In Nederland kun je eigenlijk nergens uh, de Romeinse weg blijvend zien. En dat is echt bijzonder, hè? want meestal, jullie leggen iets open... Ja. en je kunt er een weekje naar kijken en hup, het gaat weer dicht, want er moet gebouwd worden. Ja, dat is ook heel bijzonder voor mij, want ik als archeoloog graaf iets op... en schrijf ik een boekje over de, wat ik gevonden heb, maar ik kan nooit meer terug. En in dit centrum kan ik altijd terug gaan waar ik uh, gegraven heb, zeg maar. En dan kan ik het nog eens zien. Nou weet je, het unieke van deze plek is dat je het allemaal bij elkaar vindt. Kijk, ik denk dat Utrecht niet het, het meest beroemd is om zijn Romeinse verleden. Dat vind je op andere plekken misschien nog wel meer en groter. Maar dat het hier in combinatie met het hele middeleeuwse verleden aanwezig is. Waar dan in de uh, latere Gotische periode ook nog een keer die pilaren fundamenten zijn gemaakt voor die gotische dom. Die weer dwars door al die lagen heen gaan. Zo gecomprimeerd bij elkaar. Zoveel geschiedenis, dat vind je alleen hier. De archeologische vindplaats wordt vanaf januari omgebouwd tot tentoonstelling. Het publiek kan kijken vanaf juni volgend jaar. Mongolië. Heeft u al een vakantie geboekt richting Mongolië? Ja, ja, Lara? Nee. Nee, het is heel populair, Mongolië. Oh, het land, het zelfs zo populair dat er een bijzonder hoogleraar Mongolië is. Ah. Zomaar eens horen waarom. Ik wou zeggen, die gaan wij bellen zeker. said. Ik nu u Steppingstone. De verkeersinformatie. John Bakker heeft uh, alle voorspelbare files al zien staan rond Amsterdam. Nog steeds, John? Ja, nog steeds. Daar is weinig uh, veranderd. En wat ook niet veranderd is, uh, is de file op de A73... vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Malden en Kuik, twee kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting het zuiden van het land kan vanaf knooppunt Ewijk dan ook bij te omrijden via Eindhoven. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journal. Ga naar Zandam, naar Mark-Robin Visser. Die heeft het vanochtend over de plofklas. Jazeker, de kinderknaller. Ja, Mark-Robin. De kinder, Die is leuk. <laughs> Heb je die zelf bedacht, Mark? Ja, ik kom zo spontaan op. De kinderknaller. Ik vind hem heel goed. Hij gaat op het lijstje. Ik scharrel hier een beetje rond, rond uh, basisschool in het veld. Ik had een afspraak met mevrouw Wijnans, de directeur... maar die uh, is er nog niet. Meneer Althuizen, u ziet er ook niet, hè? Nog, uh, ik zie nog niemand, nee, het is hier nee, pikken donker. We gaan even door het raam naar binnen gluren. daar bij die kerstboom. Ziet er al wel heel gezellig uit, er binnen, hè? Ja, de sfeer zit erin. De sfeer zit er nu al in, en dan zijn er nog ineens kinderen, zeg. Uh, hoeveel zijn het er nou geworden, meneer Althuizen? 46.938, als ik het goed heb. Aha, dat is de laatste telling? Dat is de laatste telling, en we hebben hem dichtgegooid gisteravond. U hebt hem dichtgegooid... Waarom? Ja. Nou, we hebben hem ruim gehaald. 40.000 was nodig. Ja. We hadden een kleine foutmarge. Nou, we zitten nu ruim een paar duizenden boven de 40.000. Dus ja. is goed, u had er 40.000 nodig voor het burgerinitiatief waar ja. u van bent. Dat klopt. Het burgerinitiatief van zeven leraren uit de regio Den Haag. Uh, allemaal lid van de lerarenvakbond Leraren in Actie. En die hadden besloten om eens een keer op een andere manier te gaan bewerkstelligen. Uh, dat iets heel belangrijks in het onderwijs geregeld gaat worden. in ja. plaats van alleen maar erover te praten. Ja. En dat hele belangrijke, dat is wat u betreft de... Plofklas. Ja, dat is een term, uh, heb ik begrepen, van uh, D66-man uh, Paul van Menen. Oh, hoe komt hij daar vandaan? Uh, wij noemen hem stop de overvolle klassen. Mm -hmm. uh, en uh, je mag het noemen zoals je wil. Maar het, het is superbelangrijk voor het, uh, het primaire en het secundaire onderwijs... voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs... dat die klassen kleiner worden. Ja. De kwaliteit moet echt omhoog en hij gaat alleen maar omlaag. Ja. U legt een link tussen uh, het volume van een klas en de kwaliteit van het onderwijs. Jazeker. Ja. Hoe komt u daar eigenlijk bij? Nou, wij zijn mensen uit de praktijk. En uh, ouders uh, hebben kinderen op school zitten. En wij zien om ons heen wat er gebeurt. Wij kunnen geen kwaliteit bieden op deze manier. De instructie is niet goed. De kinderen hebben geen uh, goede, uh, rustige plek waarin ze de les kunnen volgen. De luchtkwaliteit is niet goed genoeg. Ze hebben niet genoeg vierkante meters per persoon. En het allerbelangrijkste eigenlijk, de persoonlijke aandacht. De uh, staatssecretaris wil heel graag excellentie hebben in het onderwijs. En als je excellentie wil hebben, moet je aandacht hebben voor de kinderen die wat beter zijn. Die moet je extra uitdaging kunnen geven. En de kinderen die het niet even moeilijk hebben om de boel te volgen... die moet je extra aandacht kunnen geven om aan te haken. Nou, en in een grote klas ja, is het eigenlijk alleen maar de grote gemene deler die wordt ja. gevolgd. Ja. ja. Wat doet u zelf? Ik geef klassieke talen op een middelbare school. Aha. En ik ben voorzitter van Leraar in Actie. Vandaar dat ik hier sta. En hoe gaat dat? Ja, Want we hebben het zowel over basisscholen... als over het middelbaar onderwijs. Hè. Dat moeten we voor de duidelijkheid even, ja. even zeggen. Uh, dat is ook niet helemaal met elkaar vergelijkbaar. In het basisonderwijs zijn de klassen... gemiddeld 23,3 leerlingen zitten daarin. Zeker. Met flinke pieken. Ja, zeker. En in het voortgezet onderwijs... dan wil het ook nog wel een beetje fluctueren... wat verschillende onderwijstypen betreft. Mm -hmm. uh, waar het om gaat... Is dat wij als uh, vakbond eigenlijk voor het voortgezet onderwijs... na een werkdrukonderzoek uh, onder onze leden... en ook mensen die gewoon geïnteresseerd waren... tot de conclusie kwamen dat dit een van de belangrijkste punten... Uh, dat dit, dit een van de belangrijkste punten was die naar voren kwam. Ja. En toen kregen we heel veel reacties van mensen uit het basisonderwijs. Kunnen jullie ons helpen? Wij willen ook. Zij vonden niet genoeg gehoor, vonden ze zelf bij hun eigen bonden. Ja. Alleen, wij zijn alleen voor dat voortgezet onderwijs. Maar we zijn over onze schaduw heen gestapt. Kijk nou toch nu, eens, ja, het is een verbroedering. Het is, het is echt en geweldig. En, uh, en ze zijn van harte welkom bij ons, hoor, wat dat betreft. En uh, ja, het blijkt nu dus dat uh, men heel enthousiast is over het feit dat er eindelijk eens een keer iets vanuit de mensen zelf gebeurt. Een ja. burgerinitiatief, daarom heet het ook zo. Zegt meneer Althuizen. Ja. Nou, staan we hier op zo'n schoolplein, hè? En uh, he, krijgt u dan ook van die herinneringen. Ja, Wat heeft doen? u voor herinneringen? Uh, aan mijn eigen kindertijd op een basisschool. Zat u ook in een plofklas trouwens? Een, uh, een plofkindje? Ja, en het gekke is, mensen zeggen altijd van... in die tijd kon dat allemaal makkelijk. He? Want toen waren de leraren nog zo dat ze dat aankonden. Ik zat in een grote klas. Ik denk wel van uh, gemiddeld zo'n dertig kinderen inderdaad. En uh, ja, de tijden waren toch anders. Wij, ja. als, wij als klas waren anders dan de klassen die ik ja. voor mijn neus krijg tegenwoordig. Wij waren voorbeeldige, voorbeeldige jeugd. Ja, eigenlijk wel. Zijn wij maar, van dezelfde generatie overigens? Zo ongeveer? Ja, ik ben net vijftig. Ben u bent jonger. Oh, ik ben iets jonger, ja. Ik heb ook nog net iets meer haar op. Dat hoofd. vind ik nou weer niet zo leuk dat u dat zegt. <laughs> dat is heel naar, maar ja. <laughs> Moet u eens luisteren. Uh, u bent ook goed terechtgekomen. Ik ben goed terechtgekomen, ja. En ik heb er ook geen enkele twijfel over... dat kinderen uiteindelijk goed terecht zullen komen. Maar we moeten ze wel recht doen. Ze moet, we moeten ze geven waar ze recht op hebben. En als we alleen maar naar de centjes kijken... en naar de onderzoeken en naar, naar de percentages... Ja. en vervolgens als politici niet luisteren naar de mensen uit het veld... maar alleen maar gelijk weer komen met ons eigen verhaal... wat nu gebeurt, hè. Eigenlijk is uh, de staatssecretaris Sander Dekker... een van die jongetjes in de klas die voor zijn beurt spreekt. Ja. En uh, ja, dat zou hij niet moeten doen. Hij zou dus... eigenlijk... Nou naar ons moeten luisteren en gewoon eens een keer rustig met ons in gesprek gaan. Ja, dan wow. komt het vast wel goed. Uh, Daar heb ik wel een kleine verrassing voor u, want hij komt straks uh, bij ons in de uitzending om 8 uur. Oké, okay, heel goed. Dan gaan we even naar hem luisteren en misschien dat we dan ook nog wel even... Uh, nou, heen ik, weer. Ik, ik zou hem vragen ik, om eens een keer zelf te luisteren, wat ik ja. net zeg. Dus, hij we kan weer een heel verhaal gaan, uh, gaan ja. doen, maar hij moet naar ons luisteren ja. vandaag. Wacht eens even, wacht eens even. Er komt hier een mevrouw met een fiets. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Mark Robin Visser. Ik ben Masje Wijnands. U bent de directeur. Adjunct-directeur van de stad. Met de sleutelbos. Ja, <laughs> gaan we openmaken voor jullie. Hartstikke fijn. En dan gaan we eens kijken hoe dat binnen is. Ja, is goed. Ja? Gaat u ook mee? Goedemorgen, ik ben Peter Althuisen. Goedemorgen. Van het Dorg-initiatief. Hallo. Hallo. Wat leuk 7. dat we hier mogen zijn. Ja. ja. Heel gezellig bij In het Veld. Ik Kom. zou zeggen uh, op zoek naar de koffieautomaten. We gaan naar binnen. Ja. Ook het alarm staat nog aan. Nog een kerstboom. Ze hebben hier wel genoeg kerstbomen, hè? Dat kan we wel weer. Ah, en lekker warm. Heerlijk. De verwarming staat al aan. Nou, dit wordt wel wat, hoor hier. En wat zei je nou, Marcel? Wat was het woord nou ook weer? Oh ja, kinderknaller had ik dan bedacht. Oh, kinderknaller. Ah, dan gaat het alarm lang, dan gaat het alarm af. Ja. ik moet even mijn schoenen uh, <lacht> eraan, ja, uithalen. Wat even. Doe dat Hij heeft het weer voor elkaar, hoor. Dat lukt dat je jou toch auto. echt elke keer weer, hè? Nou, we horen zo over een we half zet, uurtje alweer. Weer <laughs> Mark Robin Visser vanochtend in Zaandam. Op de school heeft het over volle klassen. Dan gaan wij naar... Reinold Legerspeek. Ik krijg de naam snel nog even in mijn oor gefluisterd. Want uh, op het laatste moment hebben we je nog even kunnen bereiken. Reinold, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit in het stadion waar straks de herdekkingsdienst zal worden gehouden voor Nelson Mandela, begrijpen wij, hè? Ja, dat klopt. Daar ben ik net aangekomen. Vertel eens wat je ziet. Hoe, hoe druk is het al? Well, het stadion begint langzaam uh, vol te lopen. Mensen waren erg uh, bezorgd uh, dat het uh, moeilijk was om hier te komen. Maar uiteindelijk ging het uh, zonder enig probleem met de trein vanuit uh, Johannesburg Park Station naar het stadion. En waar we met. Uh, Honderden, misschien duizenden mensen gelijk uh, op de trein uh, richting het stadion zijn gegaan. En het stadion zit nu, denk ik, een, een geweldige sfeer. Er wordt heel veel gezongen, gedanst, getooitooid. En uh, ik denk dat uh, het stadion uh, vol, vol, vol uh, komt over de komende uur, anderhalf uur. Mm. En u zegt getooitooid? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Och, uh, dat is uh, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op een speciale... Zuid-Afrikaanse manier. Uh, op, ja, op een speciale Zuid. Er wordt erg veel gezongen. Uh, nogmaals een hele upbeat. Een uh, hele feestelijke sfeer in het, uh, in het stadion. Wat merkt u van politiebeveiliging? Uh, eigenlijk heel weinig. Uh, we werden niet eens gecontroleerd uh, om het, uh, toen we het stadion inkwamen. Er waren wat regels opgesteld. Geen uh, paraplu's mee. Maar uh, echt zonder probleem uh, werd iedereen toegelaten. Nogmaals zonder, uh, zonder controle. Dus de. De, de, de African Way, uh, zonder al te veel drama, zonder al te veel uh, uh, uh, moeilijkheden. Dan gaat iedereen zijn gang. En nogmaals, uh, dat draagt natuurlijk bij aan de positieve sfeer en aan de feestelijke sfeer hier. We kennen dit stadion natuurlijk onder andere van uh, de WK-finale in 2010. We kennen het stadion ook van de Fouvoujela's. Zijn die ook weer te horen? Niet zo gek veel. Leuk dat u zegt, de laatste keer dat ik hier was, was inderdaad tijdens de finale oh. uh, Nederland-Spanje. En ook de laatste keer dat ik uh, Mandela live gezien uh, heb, die hier uh, uh, toen het uh, veld opgereden werd uh, in de bukking. Dus het is een beetje een vreemde, vreemd weerzien met, uh, met Soccer City uh, FNB Stadium. He heeft u zich er nog op gekleed? Uh, anders dan een, dan een goede regenjas, want de regen die komt uh, gestaag neer. Uh, al sinds we hier, uh, hier zijn. Dus het merendeel van de mensen die uh, zit hoog in het stadion onder de, de, over, uh, onder de overkapping. En uh, ik denk dat die wat later komen. Helaas zitten die, denk ik, uh, in, de, in de regen. En het ziet er wat niet naar uit dat het, um, dat het uh, beter gaat worden. Maar ik hoop niet dat dat uh, de, de feestemming uh, zal. Uh, niet uh, zal doen. Precies. Feeststemming. Daar heeft u het uh, duidelijk over. Nou, meneer Legerstee, uh, we wensen u een mooie dag. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Even wilde vertellen. Dank. Dank u. Ja. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Er wordt van alles besproken in de verschillende kranten vanochtend. Het gaat ook over die herdenking rondom Nelson Mandela van vandaag. Bijvoorbeeld in, nou, even kijken, tade. Zijn volk mag nu afscheid nemen. We love Madiba is daar de voorpagina. NEC Next. Mandela, en dan zie je op de achtergrond die oranje stoeltjes uit het, uh, het stadion... waar Ruzoneust re Reinold Legistee uit hoorde. Nodig voor Mandela's afscheid... Obama, Clinton, Bono, iedereen wil erbij zijn. Mandela was populair, dus valt er geld te verdienen met zijn naam. Mandela, de man, zijn afscheid en het merk, schrijft NRC Next vanochtend. Maar ook veel ander nieuws. Rusland bijvoorbeeld heeft beperkingen opgelegd aan onze zuivelexporteurs. Hebben grote bedrijven als Leerdammer en Friesland Campina last van. De Telegraaf schrijft dat de Russen daar gisteren een brief over gestuurd hebben naar Den Haag. Daarin staat dat in totaal 15 zuivelbedrijven... tijdelijk minder naar het land mogen exporteren. Russen vallen erover dat er geen Nederlandse overheidsinstantie is... die verantwoordelijk is voor de controle op zuivelproducten. En daardoor zou er aanzienlijke tekortkomingen zijn... ten aanzien van voedselveiligheid volgens de Russen. Volgens de AD gaat Albert Heijn voortaan ook weer op de kleintjes letten. In de gelederen van de Grootgutter is bedacht dat het beter is... om kleine, specialistische winkels in de omgeving te helpen... in plaats van te concurreren. Dit idee komt uit de koker van een filiaaleigenaar uit Schiedam... Die voorkwam leegstand in zijn winkelcentrum... door onder meer een bloemmist en een zilversmid te helpen. Nou, die aanpak is ook opgevallen in Brussel. Het Europese parlement praat morgen over zo'n winkeladoptieplan. Het moet de redding worden van de kleine detaillisten... en voorkomen dat alle winkelstraten in Europa op elkaar gelijk al dus het AD. Hier hebben we net de maximumsnelheid verhoogd. In Vlaanderen liggen plannen om de snelheid op snelwegen juist te verlagen. VAT meldt dat de verkeersveiligheidsorganisaties... op verzoek van de Vlaamse verkeersminister met dat plan zijn gekomen. Volkskrant tot slot heeft een opmerkelijk profiel over de dochter van Silvio Berlusconi... in de aanloop naar het Champions League-duel tussen dus AC Milan en Ajax van morgen. De Italiaanse club staat tegenwoordig onder leiding van die 29-jarige Barbara Berlusconi. Goed. Ja. ja, Zal ik nog verder lezen? Anders Barbara ja, zorgde ervoor dat, dat de berlusconi ja. dynastie bij AC Milan wordt voortgezet. Ze was al verantwoordelijk voor alles behalve de sportieve prestaties... maar de weg naar meer ligt open nu onlangs directeur Galliani opstapte. Nou, hij zei dat zich door de jonge Berlusconi geschoffeerd voelde. Het artikel vertelt verder hoe Barbara op driejarige leeftijd al naar alle wedstrijden van AC Milan keek... waarin toen ook heel veel sterke Nederlandse inbreng was. Tot zover het bericht over...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 kunnen zij aan het werk en jij wil ondernemen. En geeft die geen rust, dan krijg je je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.